Levi van Eck met het NOS-journaal. De Italiaanse premier Conte heeft nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Volgens hem zijn die nodig om een nieuwe lockdown te voorkomen. In restaurants moet iedereen voortaan om 6 uur s avonds zitten... maar de zaken mogen wel tot middernacht open blijven. Groepen mogen uit maximaal 6 mensen bestaan... en festivals en evenementen worden tijdelijk verboden. Ook contactsporten bij amateurs worden stilgelegd. Verder worden de openingstijden van scholen in Italië aangepast om drukte in het openbaar vervoer te verminderen. Israël en Bahrein hebben een akkoord getekend om officieel diplomatieke betrekkingen met elkaar aan te knopen. Een Israëlische delegatie verloog daarvoor naar de hoofdstad van Bahrein, Manama. Israël en Bahrein spraken af te gaan samenwerken op het gebied van onder meer luchtvaart, technologie, handel en landbouw. Ook zou Israël het verzoek hebben ingediend om in Bahrein een ambassade te openen. Vorige maand spraken beide landen in Washington al de intentie uit om de banden te normaliseren. Tweede Kamerlid Henk Krol wil na zijn vertrek uit de Partij voor de Toekomst toch meedoen aan de verkiezingen. Tegen RTL Nieuws zei hij dat hij een nieuwe partij opricht met de werktitel Lijst Henk Krol. Vanmorgen werd bekend dat Krol uit de Partij voor de Toekomst stapt... omdat hij niet langer wil samenwerken met de senatoren Henk Otten en Jeroen de Vries...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 Het weer. Vannacht zijn er lokaal buien, maar op de meeste plaatsen is het droog, bij een graad of vier. Hier en daar kan wat mist ontstaan. Overdag is het droog, af en toe zon en zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. That. Try to love you, but I force that. All signs we ignore that. And it's not. Every day.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 Conversation here no looks done in this Don't ask that question here. This is my only fear that we become beautiful. Baby. Ik ga eens de la...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 Dit is een